1 uur. Het NOS-journaal. al Thomassen. Goedemiddag. Zo'n Gaddafi gedood bij luchtaanval, zeggen Libische autoriteiten. Paus Johannes Paulus II zalig verklaart. En president Obama maakt grappen over Donald Trump. Twee jaar volop zon en droog. Middagtemperatuur van 14 graden op de wallen tot lokaal 20 in het zuiden. Ook morgen zonnig en droog. Temperatuur loopt dan op naar 17 graden gemiddeld. De dagen daarna blijft het ook zonnig en droog. Een luchtaanval van de NAVO op Tripoli heeft het leven gekost van een zoon van kolonel Gaddafi. Volgens de Libische autoriteiten is het de jongste zoon van de Libische leider, de 29-jarige Saif al-Arab. Ook drie kleinkinderen zouden zijn gedood. Defensiedeskundige Coco Lijn vertelt wie Saif al-Arab was. Een niet zo prominente figuur, althans politiek stak hij zijn nek niet zo uit. Het was een, een, een beetje een losbol die in Duitsland studeerde... maar verder nooit uh, uh, Gaddafi uh, echt, echt gediend heeft met, met, met harde uitspraken of zo. De NAVO zegt nu dat er wel luchtaanvallen zijn uitgevoerd... dat Gaddafi en zijn familieleden geen doel op zich zijn. Een Britse minister heeft zojuist gezegd dat er geen bewijzen voor zijn. Denk je dat het echt waar is? Nou ja, we weten dus niet helemaal zeker nog of die zoon werkelijk dood is. Wat wel zeker is, is dat de NAVO nu deze week al twee... misschien wel vaker twee keer heeft geprobeerd... om een commandocentrum waar de familie Gaddafi zich doorgaans ophoudt... om die te bombarderen. Gisteren een gebouw naast de televisiestudio... waar Gaddafi op dat moment een toespraak hield. En dan nu weer dit gebouw waar Gaddafi zich ook in bevond. Met andere woorden, men zegt dat men alleen militaire doelen bombardeert en nu ook commandocentra, en televisiestudio's. Um, en als toevallig, tussen aanhalingstekens, Gaddafi daarbij omkomt... dan zal dat als een soort bijvangst worden gepresenteerd. Maar wel eentje waar men erg gelukkig mee is. Ja, klinkt alsof ze er toch wel een beetje op uit zijn. Hoe gaat uh, Gaddafi hierop reageren? Want nu op deze, wat hij zegt, dat zijn, uh, waarbij ze, die aanslag waar zijn zoon bij is gedood... Mij lijkt dat de zaak hier uh, mee op scherp gezet wordt. Gaddafi zou van de week volgens generaal Younis... dat is de leider van het verzet, uh, gedreigd hebben... om toch nog uh, uh, chemische wapens, een restant wat hij nog heeft... om dat te gebruiken. Dat zal trouwens niet makkelijk zijn, maar het is een soort bluf. Dus er is in ieder geval uh, een soort escalatie... waarbij men Gaddafi de gelegenheid wil geven... Uh, terwijl de bommen om hem heen en de raketten inslaan... gelegenheid geven om te onderhandelen en, en eigen voor zijn geld te kiezen. Heb je iets gehoord over kritiek op deze aanvallen? Nou ja, Het is natuurlijk uh, de vraag of dit wel nog te rijmen is... met de inhoud van Resolutie 1973, waarin staat dat... Uh, ja, alles, de NAVO alles mag doen om de burgerbevolking te beschermen. En dan denk je niet in de eerste plaats aan het uh, doelbewust... Uh, om zeep helpen, vermoorden van de leider van een land. Mm -hmm. Dat is uh, not done, maar uh, de NAVO zal zeggen... van, nou ja, daar zijn we ook niet op uit, het gaat ons echt om alleen om militaire doelen. En als Gaddafi daarbij toevallig om het leven komt... dan hebben we het zo misschien niet bedoeld, maar we zijn er... en dat zullen ze nooit hardop zeggen, maar we zijn er wel heel blij mee. Defensiespecialist Ko Col Kolijn hoorde u... In Rome is Johannes Paulus II zalig verklaard. Het gebeurde tijdens een viering op het Sint-Pietersplein, waarin zijn opvolger paus Benedictus voorgaat. Voor honderdduizenden pelgrims sprak Benedictus met de volgende woorden die zalig verklaring uit: nostra apostolica facultatem facimus, ut venerabilis servus de Johannes Paulus II papa." In Nederland volgden veel Polen de plechtigheid... waarin hun landgenoot zalig werd verklaard. Verslaggever John Sarbach was in de Pauluskerk in Amsterdam-Ostdorp. De Pauluskerk in Amsterdam is niet bepaald tot de Noord toe gevuld. Er zijn hier en daar op de kerkbankjes nog nadrukkelijk wat lege plekken aanwezig. Er zou ruimte zijn voor 500 mensen in deze kerk. En de schatting zijn er zo ongeveer 300 polen aanwezig. We kijken gezamenlijk naar een scherm dat boven het altaar hangt. Er branden kaarsen op het altaar. En aan de rechterkant van het scherm een levensgrote beeldnis van Johannes Paulus II. glimlachend en zwaaiend, zoals we hem kennen. En op het moment dat paus Benedictus Johannes Paulus II... zalig heeft verklaard en op het Sint-Pietersplein... een enorm schilderij van hem wordt onthuld is er een enorm applaus op het Sint-Pieterspijn. Dat zien we hier op het scherm. Vlaggen, Poolse vlaggen worden gespreid. Een aantal mensen hier in de kerk ook niet onbegoed. Zijn applaus is hier ook. Het is eindelijk. Ja, we hebben zo lang opgebouwd, maar... Ik vind dat hij al tijdens zijn leven hier al in wezen heel een klein beetje ook geilig was. Er zijn ook mensen die het wel erg vlug vinden. U zegt eindelijk? Ja, ja. Vlug, zes jaar. Ja, sommigen moeten er ja, veel langer op wachten. Ja, precies. Er is ook kritiek. Ja, nee, maar ik vind dat uh, het is goed zo. is mooi. Ja, is mooi. is fantastisch. Ja. Op Sint-Pietersplein was het erg druk. Ja. Een miljoen mensen werd er zelfs gezegd. Hier binnen viel het wat tegen, of niet? Ja, dat valt wel tegen. Ja. Waarom denkt u dat ze er niet zijn gekomen? Uh, gewoon door de omstandigheden en zo. Maar... Mooi weer buiten. Ja, het is echt mooi weer. Speelt toch wel mee? Ja, klopt hè? Ja. Toen er graag bij willen we zijn, op het Sint-Pietersplein. Ja, heel erg graag. Om bent u er naartoe gegaan dan? Hey, ik ben niet naartoe gegaan vanwege de werk en zo, maar uh, het, was echt, uh, het was wel een plan geweest. Er zijn wel twintig mensen gegaan vanuit Amsterdam daar naartoe. Hij moet ook nog heilig verklaard worden, dus u heeft nog een kans. Ja, dat klopt. Ik heb nog een kans. En dan gaat u zeker wel proberen? Zeker, zeker. binnenkort wel. Ja. Dat is wel Thomas. In Den Helder zijn vier mensen opgepakt die een vrouw zouden hebben doodgereden en daarna zijn doorgereden. Ze schepte de vrouw van 67 vanochtend, toen die met haar fiets een weg overstak. Auto reed door, bestuurder en de drie inzittende stapten niet uit om zich over de vrouw te bekommeren: de politie. De auto die, die dit heeft veroorzaakt, die is, die is doorgereden. Uh, we hebben later wel een schilverkleurige persoon de auto aangetroffen die, die mogelijk met deze aanrijding te maken heeft gehad. In die auto's schapen vier personen en die hebben we aangehouden. De komst van Oost-Europeanen naar Groot-Brittannië is goed voor de Britse economie, staat in een overheidsrapport, meldt de BBC. In landen die een strenger immigratiebeleid voerden voor Oost-Europeanen was juist sprake van een lagere economische groei. Sinds 2004 hebben 700.000 Oost-Europeanen zich in Groot-Brittannië gevestigd. Daardoor steeg het bruto binnenlands product met zo'n 5 miljard pond... Al sinds 2004 hadden de Oost-Europeanen vrije toegang tot Engeland en Ierland. Later hief onder meer Nederland de strengere regels op. Vanaf vandaag mogen Oost-Europeanen zich overal in de EU vrij bewegen. Ook Duitsland en Oostenrijk hieven hun beperkingen vandaag op. Op het IJmeer bij Muiden wordt niet langer gezocht naar een vermiste man. Hij zat samen met drie anderen in een speedboot die gisteravond in de problemen kwam. De drie zijn inmiddels gevonden na een grote zoekactie op en rond het Ijmeer. Ze zijn ongedeerd, een van hen was wel onderkoeld. Naar de vierde man is tot tien uur vanochtend gezocht door de Koninklijke Nederlandse Reddingsmaatschappij, de brandweer en de politie. Er is geen spoor van de man of de boot gevonden, ondanks de inzet van een helikopter met infraroodapparatuur. Sony heeft excuses aangeboden voor het ongemak dat het bedrijf heeft veroorzaakt doordat het Playstation-netwerk is gekraakt. Daardoor kwamen de persoonlijke gegevens van 77 miljoen spelers binnen het bereik van hackers. Sinds een kleine twee weken ligt het netwerk stil. Sony zegt dat het netwerk de komende week weer online gaat. Het bedrijf gaat bestaande gebruikers een aantal diensten een tijdje gratis aanbieden. Drie topmannen van het Japanse Sony maakten secondenlang een diepe buiging... de traditionele Japanse manier voor het aanbieden van verontschuldigingen. President Obama heeft tijdens een diner voor verslaggevers de vastgoedmagnaat Donald Trump op de hak genomen. Trump overweegt om in 2012 mee te doen aan de presidentsverkiezingen. Of althans zich daarvoor beschikbaar te stellen. Tijdens het jaarlijkse diner houdt de president traditiegetrouw een satirische toespraak. Obama zei daarin dat je veel over Trump kunt zeggen. Maar dat de miljardair in ieder geval voor verandering zal zorgen in het Witte Huis. Say See what we've got up there. En daarbij liet Obama een foto zien van het Witte Huis, veranderd in een ordinair casino. Obama is al weken het mikpunt van Donald Trump. Die betwijfelde openlijk of Obama wel president mag zijn, omdat hij niet in Amerika zou zijn geboren. In een interview vorige week daagde Trump Obama uit om zijn geboortecertificaat te laten zien. He could have been born in Kenya. Could have been born, some people think in Indonesia. Why doesn't he show the birth certificate? And why is he spending millions of dollars in legal fees to get away from this issue? And let me tell you, he doesn't like Donald Trump, and the last guy in the world that he wants to run against is Donald Trump. Een paar dagen later liet Obama inderdaad in een persconferentie zijn geboortecertificaat zien. Gisteravond zei de president dat Trump zich nu op serieuze zaken kan gaan richten. Zoals de vraag of er wel echt iemand op de maan is geland. No one is happier, no one is prouder... to put this birth certificate matter to rest than the Donald. And that's because he can finally get back to focusing on the issues that matter. Like, did we... Fake the moon landing. Bij het diner voor politiek verslaggevers was Donald Trump overigens zelf ook aanwezig. De hele toespraak is trouwens te zien op NOS.nl. Sport. De eredivisie nadert de ontknoping. Om half drie wordt er afgetrapt voor de op één na laatste speelronde. In Enschede speelt koploper FC Twente tegen hekkensluiter Willem II. Bas Tiegler, hoe is het in Twente? Gespannen sfeer? Ja, en hoopvol denk ik, omdat de mensen hier uh, het gevoel hebben dat als Twente kampioen weer zou kunnen worden, dat dat vermoedelijk toch niet vandaag zo is. Ja, het kan, maar dan is Twente afhankelijk van de resultaten van en Ajax en PSV. Dus eigenlijk heeft iedereen het idee dat dat niet gaat gebeuren en dat het pas over twee weken in de Amsterdam Arena zal worden uitgevochten. Maar goed, het kan en dat betekent dat iedereen wel, je merkt het ook, omdat het drukker is bij het stadion al heel vroeg. Iedereen is wel hoopvol en heeft het gevoel, nou ja, wie weet. Het zou natuurlijk sensationeel zijn dat de ploeg die plotseling ineens kampioen werd het afgelopen seizoen nu die titel zou prolongeren. Dat had eigenlijk van tevoren niemand verwacht. Het goede nieuws voor Twente is dat de hele selectie fit is en beschikbaar. Rosales is weer terug naar een schorsing. Er is niemand geblesseerd, behalve Kuiper, die eigenlijk het hele seizoen al kwakkelt met zijn knie. Dus dat betekent dat Michel Predon, de coach, kan opstellen wie hij wil opstellen. En dat Twente op zijn sterkste aan de aftrap kan verschijnen. En nou ja, wie weet is de kampioen vanmiddag bekend. Ja, nou, nou gaan we over naar de nummer 2. Ajax speelt uit bij Herenveen In Friesland, Ronald van der Geer. Ronald, op papier hebben de Amsterdammers het vandaag het lastigst. Ja, want Heerenveen is traditioneel een lastige uitwedstrijd. Heerenveen speelt ook zijn laatste wedstrijd voor eigen publiek. Dat geeft misschien ook nog iets extra's. Het grappige is alleen wel dat Ajax het, ondanks dat het toch gemodderd heeft in deze competitie, gewoon in eigen hand heeft. Als het vandaag de wedstrijd in Heerenveen wint en de laatste wedstrijd tegen Twente wint, is het gewoon kampioen. Mooi beeld nu op het veld waar de zon lekker schijnt en de Ajax-selectie zich een beetje laaft aan de zonnestralen. Het gesprek tussen Ronald Koeman en Frank de Boer. Ronald Koeman die hier is om voor ons het een en ander tevreden zeggen. De laatste trainer die met Ajax kampioen werd in 2004. Misschien wel met de trainer die eindelijk weer eens kampioen gaat worden. Maar het wordt een lastige wedstrijd. Ook hier het positieve bericht voor Frank de Boer dat zijn hele selectie fit is. Enige vraag is nog, wie staat er straks in de spits? Is dat Elham de Ouïe of uh, Sim de Jong? En bij uh, Heerenveen, en dat is dan jammer voor de wedstrijd, ontbreekt smaakmaker Asaidi de jonge Marokkaan die het zo goed deed op het, uh, op het middenveld. Maar dat neemt niet weg dat de sfeer hier is van, uh, wij gaan het Ajax eens even lastig maken. En Ajax moet dit varkentje toch maar even wassen. Laatste titelkandidaat is PSV. De Eindhovenaren spelen thuis tegen Vitesse vanmiddag. En die houtkamp, ze hebben het niet meer in eigen hand. Nee, ze leven een beetje tussen hoop en vrees. Ze weten dat als PSV twee keer wint, eh, dan hebben ze in ieder geval de tweede plaats. En dat is belangrijk voor de Champions League eh, van volgend jaar, voor ronde daarvan. Ja, en de hoop is dat Ajax en of Twente punten laten liggen. En dan kunnen de Eindhovenaren over twee weken toch eh, misschien wel kampioen worden. Eh, moet wel eerst even gewonnen worden van Vitesse drie. Mensen geschorst, dus uh, uh, problemen voor Fred Rutte wat dat betreft. Manolev, Lens en Pieters, uh, maar er komen er echt wel elf in het veld vanmiddag. En ja, nogmaals gezegd, het gaat voor PSV, echt alleen maar om zelf eerst te winnen. En dan zien ze wel wat er om hen heen gebeurt. Hele spannende voetbalmiddag wordt het, dus allemaal te volgen straks bij NOS Langste Lijn vanaf twee uur. Er is verkeersinformatie bij de AMWB Jolanda van der Velde. Goedemiddag, er is een aanrijding geweest op de A13 van Rotterdam naar Den Haag. Tussen Delft-Zuid en het knooppunt Ipenburg staat nu 4 kilometer. Bij knooppunt Ipenburg zijn drie rijstroken dicht. De hoofdpunten van het nieuws, zoon Gaddafi gedood bij luchtaanval... zeggen Libische autoriteiten. Paus Johannes Paulus II zalig verklaart... en president Obama maakt grappen over Donald Trump. Dit is Radio 1. Max. Welkom bij de persconferentie. En de high hier over de stilletjes. Ja, dit is een goed stel hoor. De perstribune met Govert van Brakel. Goedemiddag, welkom. Tweede uur van de perstribune. Ad van Liemt, onze gast van het vorige uur, is onderweg naar een lezing in Zwolle. En nu hier Edith Bos, judo Onze vliegende keeper Jules van der Wart is nog altijd bij de Gooise Hockeydames. En uh, op het antwoordapparaat een vraag uh, die wel een antwoord uh, behoeft. Het overkomt je als televisiekijker steeds vaker. Zit je net naar spoorloos te kijken, heerlijk, lekker op de bank... zeggen ze opeens dit. Frank heeft zijn vader gevonden, maar zijn zus Monique staat met lege handen. Hoe vindt ze dat? Monique vertelt het op onze website. U kunt op uh, die... Telling uh, reageren dadelijk. Uh, wat, wat, uh, wat is dat voor uh, gedoe? Ik ga over praten. Reageren kan via onze website, deperstribune.nl. Ik ga erover praten over die kwestie met Roek Lips, de netmanager uh, van Nederland 3. Onze sportstelling dit uur is José Mourinho van Real Madrid is de beste trainer van de wereld. Ook daarvoor staat onze website open, deperstribune.nl. Edith Bos, goedemiddag. Goedemiddag. Judoka uh, en sinds een week weer Europees kampioen. Je was in Istanbul, Turkije. Klopt. En eindelijk na een paar jaar weer Europees kampioen. Hoe voelt dat? Ja, heel erg goed uh, kan ik je vertellen. Ja, in uh, 2004 en 2005 was ik ook Europees kampioen. En daartussendoor heb ik uh, veel blessure leed gekend. En uh, nou heb ik nog wel. EK-medailles gehaald, maar niet meer het hoogste podium. En uh, ja, ik was er dit weekend, uh, of afgelopen weekend was ik er helemaal klaar voor. En uh, ja, ik heb het ook gedaan. Dus uh, ik heb ja, ik heb er heel erg van genoten. Ik ben er echt heel blij mee. En als je zegt, ik heb er heel erg van genoten. Wat doe je dan na zo'n uh, zo titel? Wat uh, zijn de festiviteiten? Nou ja, ik heb uh, voornamelijk uh, eerst natuurlijk het volkslied. Die is ook wel belangrijk. En ik wilde eigenlijk gaan huilen, maar de vlaggen gingen niet omhoog. En ik kon nergens een vlag vinden om op, op, zeg maar, op te focussen. Dus toen dus stond ik een beetje met een trillipje. En daarna uh, ben ik eigenlijk vroeg naar bed gegaan. Normaal gaan we wel wat drinken. Maar uh, teamgenootjes van mij moesten nog uh, judoën. En uh, zaterdag zijn we lekker een biertje wezen drinken. Nou, We gaan uh, bij de radio angstvallig kijken... hoe jouw lip uh, beweegt bij het horen van dit fragment. Ja, ik weet gewoon niet wat ik moet zeggen. Echt zo blij. Dat vind ik echt van... zo graag wilde hebben. En nu heb ik het. <lacht> dit is waar ik zo lang naartoe toe heb gewerkt. Ik ga het lekker janken zo meteen op, op het gevoel. <lacht> en u ziet haar niet, maar uh, ze slaat nu de hand voor de ogen, Edith. Je hoort jezelf terug. En wat denk je dan? Nou, dat klinkt wel heel raar, maar het doet wel iets met me. Ja? Ja, ik vind het mooi om te horen dat ik gewoon... Uh, ik ervaar nu ook weer, zeg maar, die gevoelens die ik toen had. Eindelijk uh, wereldkampioen was ja. toen volgens mij. Ben je vaker zo emotioneel geweest na het behalen van een titel? Uh, nou ja, je moet je voorstellen dat je spanning opbouwt uh, richting een toernooi. En uh, je traint er echt heel hard voor. En dan als het dan ook allemaal zeg maar, in elkaar valt en je wint uiteindelijk een titel, komt er toch een ja, soort van emotie los. En uh, ja, ik vind dat juist heel erg goed, emoties. En uh. ik, ik voel dat ook zo. En die krijgen nu ook een beetje de kriebels van. Ik vind het leuk. Nou ja, wat je misschien ook niet zo realiseert... maar dit is een fragment, dat gaat in het archief van beeld en geluid... en dat komt na tien jaar, of als je stopt met een loopbaan... komt gewoon weer boven water. Dit draait nog wel een paar decennia mee bij gelegenheid. En als ik het weer ga horen, dan ga ik weer hetzelfde gevoel krijgen. Ja. Hoe ben jij ooit in de judo terechtgekomen? Ja, heel raar. Ik, uh, ik, ik deed eigenlijk helemaal niet aan judo. Ik deed aan ballet, want dat wilde ik heel graag. En, uh, maar dat was toch niks voor mij. En mijn oudste zus zat op judo en ik wist eigenlijk niet zo goed wat ik wilde. En uh, mijn ouders vonden het wel belangrijk dat ik ging sporten. Dus toen dacht ik, nou, ik ga gewoon een proeflesje judo doen. En ik uh, kon daar helemaal mijn kwijt en ik was meteen helemaal verkocht. Ja, want wanneer ontdek je dan dat je daar talent in hebt in zo'n sport... Ja, nou ja, eerst gaat het een beetje spelenderwijs. En dat is ook wel belangrijk, want je moet er ook wel lol in hebben. En uh, ja, ik won op een gegeven moment één keer een hele grote beker. En toen dacht ik, ja, volgens mij, volgens mij denk je dan, dat dacht ik, ik ben hier heel goed in. Dus ik ga hier gewoon mee door. En ja, zo gaat dat een beetje. Ja, in de klasse tot 70 kilo? Klopt. Ja, schoon aan de haak. Hoe gaat dat met, uh, met het wegen? <laughs> nou, ik ben nu iets zwaarder dan 70 kilo. Maar uh, ja, je moet echt gewoon 70,0 zijn. Als je iets zwaarder bent, mag je niet meedoen uh, met de wedstrijd. Dus het is soms uh, flink opletten. Uh, en uh, hoe doe je dat? Want uh, flink opletten met eten neem ik aan. Dat is punt van zorg, voortdurend blijkbaar. Ja, ik ben constant met mijn eten bezig. Ik sta twee keer per dag op de weegschaal. Maar ik denk dat het allerbelangrijkste is... dat ik, ik let zes dagen in de week echt heel erg op... en één dag in de week niet. En als ik dan ook een patatje wil eten, dan neem ik dat ook gewoon. Want anders hou ik het niet vol. Maar gewoon uh, ja, streng op je voeding letten. Ja, ho, ho, geef eens een beeld. Wat ligt er op je bord dan, als je streng op je voeding let? Nou, uh, ochtends uh, mager kwark met musli. En een stuk fruit. En dan tussendoor uh, wortels, tomaten komkommer, en dan tussen de middag een salade of een omeletje, iets met ei. En dan voor de training mag ik wel koolhydraten, dus iets van pasta of aardappels of brood. En dan na de training een beetje aanvullen met sportdrank en veel water drinken. En dat, voor dat, niks. dat is het strenge regime om die ene patatdag heen? Ja, om die ene patatdag heen. Ja. ja, Nou ja, dan, en, en als je dan uh, boven, die, boven die 70 uitkomt... Uh, wat moet je dan doen om de zaak weer op niveau te krijgen? Nou ja, je moet er gewoon de tijd voor nemen. Uh, afvallen binnen een week, uh, heel veel, dat is heel slecht. Dus je moet gewoon net zo goed uh, als dat je een plannetje maakt... met hoe je gaat trainen richting een groot toernooi... ga je ook bezig zijn met je gewicht. En dan als je op tijd begint... Geen probleem. Nee, maar is dat niet een obsessie aan het worden, zoiets? Dat Die eeuwige weegschaal en alsmaar dat eten waar je op moet letten? Nee hoor. Nee, of gaat ik... dat, integreer je dat moeiteloos in het bestaan als topsporter? Nou, ik denk dat het voor de jeugd voornamelijk uh, belang, voor die jonge meiden... dat die daar wel problemen mee hebben. Want die kunnen moeilijk een kroket hm. laten staan. Uh, maar dat is iets waar je ingroeit en daar krijg je ook wel begeleiding in. En, uh, nee, ik ben ja. wel erg met mijn gewicht bezig, maar niet obsessief. Dus ik eet echt wel eens wat lekkers. Hm. Je bent net terug uit Istanbul. Er gebeuren altijd een heleboel dingen uh, in de wereld aan... Nieuws en in Nederland ook uh, aan nieuws. Maar zijn dat zaken die je meekrijgt als je daar zo gefocust bent op een EK? Nou nee, want je bent alleen maar met dat toernooi bezig. En zeker voor je wedstrijddag ga je helemaal in de focus. Dus dan ben je echt met je gewicht bezig. En met je tegenstanders en met je pak. En hè, met het toernooi zelf. Uh, en ja, je leest wel wat. Maar alleen als er zeg maar echt. Uh... Hele belangrijke dingen gebeuren en voor de rest laat je het allemaal even links liggen. Het enige wat ik meegekregen heb is uh, Tour de Turkije, want uh, die zaten toevallig ook bij ons in het hotel. Dat is een, een wielerwedstrijd, neem ik aan. Ja, en wielerwedstrijd. Ja, en uh, ik zag al die mannetjes al binnenkomen, hartstikke mager, klein en uh, helemaal klaar met ja, en om te fietsenstappen. figuurtjes. Hè? Ja, absoluut. absoluut. Dus uh, ja, dat volg je dan wel omdat Skill Shimano er ook was. Dus dat, uh, ja. dat was al, dat was echt heel erg leuk. Nou, vertel eens. Nou ja, het <laughs> is heel mooi verhaal dat ik Europees kampioen geworden was. Dan ben ik uh, smiddags lekker even in bad gaan Zitten en toen had ik een muziek aangezet. En toen heb ik uh, heel hard meegezongen. Echt? Met? Uh, Met ja. cela Soe, dat is een zangeres. Ja, oh. dat is een. Uh, lekker, uh, lekker en dat is lekker Jessie. Maar ik zong heel vals, waarschijnlijk. Maar in de badkamer klinkt het altijd best oké. Okay. En toen kwam ik er s'avonds achter dat in de kamer naast mij Kenny van Hummel, een wielrenner, lag. En die kwam ik tegen. En die zei. Uh, Hé, hey, uh, waar lig jij? Lig jij naast mij? Ja, ja. En wie was dan diegene die zo uh, aan het zingen was? Ik zeg, uh, uh, ja, dat was ik. Nou, dat klonk niet best. Ik zeg, nee, dat is ook zo. Maar ik weet wat ik wel en wat ik niet kan. En ik kan niet zingen, maar alleen in de badkamer mag toch wel? Ja. Nou ja, hij heeft het in de badkamer naast je gehoord. Dus ja. het is allemaal heel keurig verlopen. Ja. Hè? We zullen daar geen andere <laughs> conclusies aan verbinden. Maar goed, ja, zo, zo gaat dat. En dan, en, wissel je dan ook nog uh, voortdurend topsportnieuws uit met elkaar? Wat ga jij doen? Hoe ga je het doen? En... Nee, ja, je vraagt wel geïnteresseerd hè, waar hij mee bezig is. En toevallig uh, uh, had hij mij toegevoegd op Twitter en ik hem ook. Dus nu zijn we een oh. beetje aan het heen en weer twitteren. Edith, wat hoor ik hier allemaal? Twitteren? Dat weet ik, kan geen, ja. Nee, maar uh, ik bedoel, you're single, free to go? Nee, ik ben helemaal, uh, ik zit helemaal vast weer, hoor. Is dat zo? Ja, ik heb een leuk vriendje. We, maar je hebt altijd een topsporter, uh, althans, voor zover ik weet. Uh, ja, ja. Nu, nu niet meer. Oh. Nee, ik heb Van nu Kors gewoon, uh, nou nee, ja, toevallig gewoon iemand tegengekomen <laughs> die uh, voorheen wel topsport deed, maar nu niet meer. Nee. Dus hij weet wel wat het is, maar uh, hij, uh, hij werkt gewoon heel erg hard. Goed. Um, daar hoeven we dus straks verder niets meer over te weten. Maar ik wil wel graag nog uh, met je over doorpraten... natuurlijk over het toernooi in Istanbul. Waarom het zo dramatisch verlopen is... Uh, voor de meeste van jouw uh, Nederlandse collega's. Deze week hebt u weer volop ingesproken op het antwoordapparaat... van onze perstribune met klachten, loftuitingen... natuurlijk vragen over de media. En uh, deze boodschappen stonden er deze week op. Hebt u een vraag of klacht over radio, tv of krant? Of wilt u de loftrompet laten schallen? spreek dan in op het antwoordapparaat van de perstribune. Bel 035-677-6001. Ik hey, wil klagen over een hengweesbroek. Je vent moet niet zo lang zitten te lullen. Dat gaat euh, over meneer Willem Lust. Waar ik bijna geen woord van versta, want die man die kan zijn mond niet open doen. Die zit maar een beetje te, te brouwelen. En als hij je niet recht aankijkt, dan versta je er helemaal niets van. Als vier weken heeft Willemijn Veenhoven het programma bnm today op radio 1 niet verzorgd. Weet u misschien of Willemijn Veenhoven ziek is of met vakantie is? Ik zou het heel fijn vinden als Willemijn Veenhoven het programma bnm today blijft verzorgen. Het is allemaal een berg geschreeuw en gevloek. Maar een goed hoorspel, of oude country- en westernmuziek, om maar eens iets te noemen... doen jullie daar eens wat aan. Ik heb een vraag. Uh, wat piep je tussen de reclameblokken op de radio? Ik vind het irritant. Ik zit vanavond met spoorloos te kijken en dan hoor je... wil je weten hoe het verder afloopt, kijk dan op onze website. En uh, ik heb geen website, ik heb geen computer, want ik, uh, ik ben uh, ouder... Ik weet niet of ik dat nog kan leren om met zo'n ding om te gaan. Maar goed, ik heb hem op dit moment gewoon helemaal niet. Maar dat betekent dat je onthouden wordt van de afloop van een aantal programma's. En uh, dan kun je wel zeggen, schaf dan een computer aan. Maar waarom moet ik meedoen uh, aan dat dwangmiddel van de technologie? Ik, ik heb geen zin om dat nog te leren. Je wordt een beetje uitgeschakeld in de maatschappij als je ouder bent. Er zijn behoorlijk wat mensen die geen computer hebben... En ik vind dat de omroep je ontwikkeld voor het blok zet. Max Antwoordapparaat 035 677 6001 Een uh, antwoord op de mevrouw die zich afvroeg... Of Willemijn Veenhoven ziek was? Nee, Willemijn was niet ziek, is niet ziek. Ze was gewoon op vakantie en sinds de afgelopen week weer volop bezig met BNN Today. Laatste boodschap, dat uh, voortdurend uh, doorverwijzen naar websites waar het verhaal verder gaat. Daar ga ik uh, wat dieper op in met Roek Lips, netmanager Nederland 3. Roek, goedemiddag. Ja, goedemiddag. Boer zoekt vrouw, spoorloos, max breingeheim. Het gaat allemaal door op internet. Uh, is dat een nieuwe trend? Nou, het is nou, een trend. Uh, het is wel een ontwikkeling van de laatste tijd. En ik denk dat die inderdaad wel uh, doorgezet zal worden. De internet biedt steeds meer nieuwe mogelijkheden. En we zien ook dat heel veel mensen daar graag gebruik van maken. En dat is uh, waar wij vanuit de publieke omroep ook graag op inspelen. Ja, maar je hebt dan uh, als kijker blijkbaar toch het gevoel... Uh, mij wordt op het publieke televisienet uh, informatie onthouden... en het gaat door op internet waar ik niet bij kan of niet wil. Nee, ik heb even een hele slechte verbinding... Waarom? Nu hoor ik je weer. Hoor je me weer? Oké. Okay. Ja. Um, ja, nu horen we jou uh, waarschijnlijk uh, met heel veel uh, windkracht achteromheen. Maar we gaan kijken wat er van overkomt. Oké. Okay. een Mensen vinden toch vaak een uh, probleem dat ze denken... hé, hey, die afloop, die had ik wel graag op het publieke net willen zien. En uh, ik krijg dus maar een deel van het verhaal, terwijl ik geen internet heb. Ja, dat is... Op zich is het natuurlijk zo dat de programma's die worden niet eh, ingekort worden om die reden. Het is meer extra materiaal wat je dan nog kan zien eh, via internet. Uh, en ik denk dat bij Nederland 1 is dat ook nog wel enigszins beperkt. Uh, vanuit Nederland 3, waar ik denk dat we te maken hebben met een publiek... wat inmiddels 100% internetgebruik kent. Daar, daar gebeurt dat wat vaker. Uh, Op Nederland 1 wat minder. Maar het is niet zo dat... Alle programma's uh, dat op die manier doen. En de programma's zelf blijven gewoon goede ja. televisieprogramma's. Maar men, mensen krijgen het gevoel op televisie moet het allemaal kort, kort, kort, snel. Uh, anders uh, gaan Ach. mensen misschien wel zappen. En op internet, uh, ja, daar kan het blijkbaar wel langer. Nou, op internet worden andere dingen uh, aangeboden. Het is meer dat er bijvoorbeeld nog wat verder op een verhaal uh, ingegaan wordt. Hè? Dus het, het, we hebben het op internet vaak dan over extra materiaal. Of dat je ja. je mening kan geven. Het kan bij jullie programma kan dat ook. Dus het zijn eerder extra's die via internet aan worden geboden... dan uh, dat het het programma zelf is of dat alles uh, heel snel snel één in wordt. Ja. Nou, interessant om te weten is, is dit een incidentele klacht van een mevrouw... of merk je wel vaker uh, dat mensen dat toch vervelend vinden? Nou, dat mensen het vervelend vinden, dat horen we eigenlijk niet zo veel. Het uh, is wel zo natuurlijk dat als je zelf helemaal geen computer hebt, uh, dat je je dan wel eens afvraagt van, uh, jij ja, mag ik nog wel meedoen. Uh, ja. Dus in die zin proberen wij het hè, bij Nederland 1, waar relatief wat meer oudere uh, kijkers zijn dan bij Nederland 3, proberen het bij Nederland 1 ook wel wat meer te beperken. Dus uh, als mensen zich te oud voelen om nog aan het internet te gaan, wil het niet zeggen dat, uh, dat ze worden overgeslagen door de publieke omroep? Dat zeker niet. En ik, uh, nog zeker, ik denk dat een omroep als Max daar ook op inspeelt. Die biedt ook een programma aan die ook mensen helpt, juist met uh, computergebruik. Ik ja. hey, dank je wel, uh, Roeklips, net manager van Nederland 3. En, uh, en nog één nieuwsgierige vraag: waar sta je nu waar, uh, waar blijkbaar zo, uh, zoveel ruis uh, mee komt? Nou, ik sta eigenlijk gewoon onderweg. Wij waren van plan om richting de zee te gaan. Ach, en ik ben onderweg even uitgestapt. Wat aardig. Ik hey, dank je wel en uh, een mooie dag uh, aan zee. Oké, okay, dank je wel.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 Niet zo heel veel, maar als ik rust heb... dan wil ik wel eens even lekker onderuitgezakt op de bank zitten. waar kijk je dan naar? Ja, wat er toevallig dan net op tv is... Iets interessants, zeg maar. Maar ik kan niet een programma zeggen van dat is mijn favoriet. Geen uh, volgen van series of uh, andere bijzondere... Nee, één rustpunt is gewoon uh, één vandaag. Daar kijk ik wel naar. Maar uh, series en zo, dat kan ik gewoon allemaal niet volgen. Nee. Dus dan haal ik later de dvd. En ben je ook zo iemand die ook nog op internet kijkt? Met laptop op schoot als je in Istanbul bent, bijvoorbeeld? Ja, absoluut. NOS.nl volg ik echt. En uh, ja, uh, ik ben gewoon nog iemand van de jongere generatie. Dus internet is voor mij heel ja. makkelijk. Dus, uh, dus ja, heel makkelijk. Ja, maar jij bent communicatiemanager afgestudeerd. Ja, klopt. Hoge beroepsopleiding? Ja, klopt. Uh, en hopelijk nog een hbo-opleiding van kwaliteit en inhoud. Daar ga ik vanuit ja. Ja, nou er is veel gedonder over. Dat ja, vast ja, ja, ja, maar in Holland, ja. Ja, ja. ja, ja, ja, ja, ja zeker. Ja, ik kom niet van in Holland. Dus nou ja, als communicatiemanager uh, heb jij vast ook wel ideeën over iets op een publiek net laten zien. Dan op internet. Uh, al je verspreidingsmogelijkheden. Nou ja, ik, ik, ik begrijp wel dat het voor ouderen lastig is uh, om uh, omschakeling te maken. En natuurlijk, uh, volgens mij heeft meer dan 90% van de huishoudens momenteel... Uh, Toegang tot internet. Uh, alleen, ja, je moet even weten waar je bent en, en, en hoe je het moet doen. Ja. Uh, maar ja, goed, uh, ik vind het juist goed dat je zowel op tv als op internet kan kijken. En zoals eerder al gezegd is, is het zeg maar, met de achtergronden, het nakijken en het doorlezen, is alleen maar heel erg Want fijn jij volgens mij. Want jij was, na aanleiding van jouw titel, heel kort op uh, tv te zien, hè? een kort gesprekje. Ja. En dan komt het lange versie met uh, Edith Bos op internet. Ja, op nos.nl. En, en, en dan, dan kijk jij ook nog even naar, Absoluut. hoe heb ik het gezegd? Ja, en dan kijk ik ook naar mijn collega's, ja. Goh, wat leuk. Uh, de vliegende kip bij uh, andere sportdames. De hockeydames van Laren, Gilles van der Wart. Ja, de hockeydames van Dame gaan nu net uh, weer het veld op, want uh, de rust is voorbij. En wie niet meespeelt is Minkes Smabers want Mink is, Mabers, want, uh, Mink is uh, zwanger en je gaat binnenkort bevallen. Wanneer zal het ongeveer zijn? 19 juni, is dus nog zeven weken. Mooie tijden. Ja, lekker in de zomer. Na het hockeyseizoen. Ik kijk nu ook naar de wedstrijd. Uh, het is nog 0-0, maar wat voor wedstrijd is het? Ja, het is. Uh, ik denk dat het tot nu toe wel een aardige wedstrijd is. En uh, ik denk wel dat Laren over het algemeen uh, wat sterker is, maar dat Amsterdam wel een aantal hele goede kansen heeft gehad. Dus uh, ja, dat is wel, wel grappig om te zien. Je ziet toch dat Laren steeds uh, ...meer balbezit heeft en echt wel wat meer in de aanval is. Maar uh, Amsterdam heeft toch een paar cornertjes achter elkaar gehad... ...en kregen ook na een corner een uh, ontzettende kans. Dus uh, ja, het gaat een beetje uh, op en neer nu. Missies je hier? Nee, dat gaat hartstikke goed. En, uh, ik bedoel, te bescheiden. Dat, nou ja, dan, uh, dat is om aan de anderen over, uh, over te laten om dat uh, te bepalen. Maar uh, ik denk, uh, dit soort dingen horen erbij dat er mensen wegvallen... Kijk, dit is een beetje een rare reden natuurlijk, maar je hebt ook wel eens blessures, dat soort dingen. En uh, ja, zo gaat het in alle teams. Amsterdam heeft nu ook allerlei blessures. Die missen ook mensen. En. Uh... Het wordt bij ons hartstikke goed opgevangen. Het is hartstikke leuk dat er uh, jonge meisjes nu heel veel speelminuten krijgen. En die doen het ook hartstikke goed. Dus dat uh, is leuk om te zien. Ja, je woont sinds kort ook in Laren en je wordt trainer. Maar ga je nog door met hockey? Want dat is natuurlijk de grote vraag. <laughs> nee, ik uh, ga sowieso niet meer voor het uh, Nederlands team spelen. Daar ben ik echt uh, sowieso mee gestopt. En of ik ooit nog uh, wel of niet uh, voor de club ga spelen. Of uh, dat ik le lekker in een lager team een balletje ga slaan. Uh, ik weet dat helemaal nog niet. Ik zie dat allemaal wel. Uh, ik heb eerst iets anders even te doen. En uh, ja, dan, uh, dan zien we dat allemaal wel. Ja, dat is wel bijzonder, hè? Want ik sta wel naast iemand. Hè? 312 hinterlands. Uh, je bent record houden. Ja, nou ja, dat is iets wat hartstikke leuk is, natuurlijk. En uh, ja, dat, dat record is iets wat een leuke bijkomstigheid is. Maar uh, ik heb natuurlijk vooral mooie herinneringen aan alle uh, prestaties uh, die we met het Nederlands team geleverd hebben. Wat ik ze daar maar noemen? Olympisch kampioen, wereldkampioen, <laughs> vier keer Europees Champions Trophy, hoe ja. vaak? Ja, nou ja, we hebben wat dat betreft alle toernooien met het Nederlands team uh, heb ik wel een keertje gewonnen. Dus dat is natuurlijk geweldig. Ik ben op drie Olympische Spelen geweest. Dat is natuurlijk ook een fantastische herinnering. En uh, met Laren altijd, uh, altijd in de play-offs uh, meegedaan om het kampioenschap. Dus ik heb een hele hoop mooie wedstrijden gespeeld. Ja, we staan nu in Laren. Uh, het is een hele mooie dag. Maar je zei vooraf net ook al, het is toch wel bijzonder dat Laren het goed doet. Want het is eigenlijk maar een klein dorp. En als, uh, als je kijkt naar talenten, die gaan toch eerder naar grote steden. Zoals Amsterdam, Den Bosch, Utrecht. Ja, nou kijk, uh, we hebben nu, uh, we hebben weer een hartstikke goed team uh, op de been staan. Maar je ziet toch altijd dat het uh, af en toe lastig is om... Uh, uh, talent hier naar de club te krijgen. En ik denk dat we met de jeugd daar wel ontzettend goed mee bezig zijn. En dat steeds mensen op jongere leeftijd hier al komen hockeyën. En uh, kijk, dan kan je ze wel behouden voor de club. En hopelijk vasthouden. Want ja, ze kunnen hier niet studeren in Laren. En uh, ja, vrijwel niemand woont hier. Dus dat, dat blijft een lastige gegeven voor ons. Nou, jullie staan nu tweede. Dat is belangrijk vanwege ja, de, de na-competitie, zeg maar. De play-offs? Ja, absoluut. Dan heb je eventueel een derde wedstrijd. Het thuisvoordeel en. Uh, ja, dat is iets wat gewoon uh, toch, toch belangrijk kan zijn en uh, lekker om op je eigen veld te spelen. Dus uh, ja, dit is een belangrijk potje. Dus uh, we moeten zomaar gauw weer verder gaan kijken, want ze zijn weer begonnen. Ik wil heel graag, hè? Het ja, ja, is toch nog spannend en nerveus. Nee, ja, ik wil gewoon graag weer verder kijken natuurlijk. En uh, kijken of het uh, hopelijk goed gaat aflopen voor Laren. We zullen het zien, dankjewel. Ja, graag gedaan. En zo hoor je nog eens wat, dit Bos. Minkes Maders, zwanger. Ja. Ja, ik zal het wel een keer gehoord hebben. Ik heb toevallig van Cherk en Mink ook een smsje gehad... toen ik Europees kampioen werd. Dus binnenkort ga ik sms'en. Gefeliciteerd ja. met de kleine. kleine. Cherk is uh, Tjerk Smeets natuurlijk. Ja, de dus. Tjerk nee. nee Maar dat betekent wel dat Mart Smeets uh, grootvader wordt. Dat gaat hij heel mooi vinden, denk ik. <laughs> ik heb geen idee of hij al grootvader is. Maar... Ja, dat weet ik ook nou, niet. Dat hoef ik ook niet te weten. Hè, nee. We zouden hem kunnen bellen, want hij zit een etage hoger... zich voor te bereiden op studiosport doet er niet toe. Um, het EK van het afgelopen week einde in, in Istanbul... is een belangrijke graadmeter natuurlijk... in de aanloop naar de Spelen volgend jaar, 2012, in Londen. Behalve dat jij Europees kampioen werd... was het niet zo'n goed toernooi voor de Nederlanders. Nee, en als ik me goed herinner... is het het slechtste EK ja. sinds een hele lange tijd. Ik weet niet sinds wanneer, maar... Uh, normaal waren we altijd goed voor uh, minimaal vijf medailles. Uh, de regels zijn een beetje veranderd. Er mogen nu twee mensen per land meedoen. Dat was eerst niet zo. En uh, ja, judo is judo... en het kan heel goed uitpakken... en dan haal je acht medailles. En deze keer pakt het iets slechter voor ons uit met veel blessures... en toevallig ook wat disqualificaties, en dan pak je maar twee medailles. Maar iemand die het kan weten ook, Cor van der Geest... een trainer in de judowereld, niet de minste, zei in de Telegraaf... het heeft te maken met de generatie. Nou ja, wat ik natuurlijk merk ik, uh, uh, bij, de, bij de jeugdigen... is dat sommige mensen gewoon niet meer het ervoor over hebben... om er alles voor op te geven, om de top te halen. Mensen hebben zoiets van, ja, hard trainen. Ja, ik wil ook nog andere leuke dingen doen. Maar om echt de allerbeste te zijn, zal je er heel veel voor moeten laten. Hmm. En dat, zijn, ja, dat is een verandering die je ziet. Mensen gaan meer voor de tv zitten, sporten minder. Uh, ja, het is niet allemaal meer zo vanzelfsprekend. En wat moet jij ervoor laten? Want je doet dit al tien jaar op dit niveau, hè? Ja, heel veel. Uh, ik heb normaal gesproken ook niet zo'n heel bruisend sociaal leven. Ik ben echt alleen maar aan het trainen, eten en aan het slapen. Ik, mis alle, ik heb alle belangrijke familiedingen gemist. Dus afstuderen van mijn zussen, het overlijden van mijn oma's. Uh, toen was ik in het buitenland. Uh, dat soort dingen. Uh, zoveeljarige huwelijken. Ja. Uh, het is echt heel speciaal als ik daarbij ben. En dat zijn dingen die ik heel erg moeilijk vind. Uh, mijn familie weet wat ik doe. En uh, daar hebben ze heel veel respect voor. En dat, dat, dat accepteren ze ook ja. gewoon. Uh, maar het is, ja, het is wel iets waar je achteraf over nadenkt. Van, ja, heb ik dan iets gemist? Nou, mm. op het familiegebied wel misschien. Uh, maar op het gebied van uh, uitgaan heb ik zoiets van ja. Dat kan ik altijd nog doen. Nou ja, het klinkt natuurlijk wat triviaal in het kader van ernstige familiegebeurtenissen. Maar een dag als gisteren, Koninginnedag. Hoe breng je die dan door? Ja, nu heb ik heel rustig aangedaan. Ik, ben, uh, ik heb in de nacht, Ja, dat vier ik sowieso nooit... dus ik ben uh, zeg maar rond middernacht naar bed gegaan. En om half zes, want mijn zus uh, is toevallig uh, twee weekjes bij mij in huis... want uh, die is aan het verhuizen, sliep ik op de kamer met mijn neefje van twee en drie. Die om half zes... Tante Edith zei, toen dacht ik, oh, ik moet opstaan. Uh, oh. Maar ik heb niet getraind die Het is een dag. belangrijke familiegebeurtenis, wel ja. leuk om mee te maken. Nou, wel heel leuk om mee te maken is dat ze tegen elkaar gaan praten... en dat ik daar oh. dan ook wakker van word. <lacht> nee, heel leuk. Ik ben naar de vrijmarkt geweest met ze. Hmm. En uh, voor de rest heel rustig aan. de middag geslapen en uh, ja, s'avonds nog even naar mijn vlam. Hmm. Oh ja, daar hebben we het over. Ja. Uh, je nieuwe vlam, hè, moeten we uh, erbij <lacht> zeggen. Uh, jij werkt sinds een jaar, heb ik me laten vertellen, met een life coach. Wat is dat? Een life coach is in tegenstelling tot een mentale trainer. die voornamelijk op sportgebied uh, je helpt. zeg maar bij de wedstrijden, en de voorbereiding daarvan. is iemand die eigenlijk, wat het al zegt, life coach. Uh, naar je hele leven kijkt. Dus zowel maatschappelijk uh, als privé als sport. Uh, die kijkt gewoon echt naar ja. heel je leven. Maar dat is een breder begrip dan wat we in de sport wel kennen als mental coach. Iemand die zorgt dat jij je zo goed voelt dat je elke tegenstander opvreedt, bij wijze van spreken? Ja, ik heb wel een heel klein stukje mental coaching gedaan... in mijn sportcarrière, en dat was op zich prima. Alleen liep hm. ik vorig jaar vast en had ik zoiets van... nou, volgens mij heb ik iets meer nodig. En uh, hm. toen heb ik uh, een life coach opgezocht die mij geholpen heeft. Ja, maar... Uh, ik... Zeg je dan, ik, ik ben iemand die uh, houvast en steun in het leven zoekt... Uh, omdat ik wat onzekere punten heb? Nou ja, het is geen houvast. Het is iemand die op de goede weg helpt. Uh, je, je loopt vast en soms zie je dingen niet. Kun je het iets concreter maken? Waarin loop je dan vast? Nou ja, dilemma's van goh, uh, hey, ik ga misschien nog twee jaar door met topsport en als ik stop uh, ja, dan weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik wil. En ondanks dat ik een opleiding heb uh, en een goede baan bij de NS heb ik zoiets van ja, uh, uh, ja hoe ga ik verder? Dat zwarte ja. gat hè, bijvoorbeeld en daar helpt je mee om daar niet te veel over na te denken, want je moet nog wel met sport bezig zijn. Maar daar toch een begin in te maken dat je leven uiteindelijk wel gaat veranderen. Hmm. Ja, en dat, daar heb je het over. En over dingen waar je tegenaan loopt, gewoon. Uh, Zoals? Op, ja, gevoelens die je hebt over uh, sport. Als je iets meegemaakt hebt. Als je daar bijvoorbeeld, uh, het, nou, nu is het alleen maar heel goed gegaan. Maar als het een keer als slecht niet goed gaat. gaat. Ja, bijvoorbeeld als het slecht gaat. Of uh, dat je dan uh, ja, daarvan baalt. En dat je dan. Uh, ja, dat neem je vaak dingen. Verlies neem je vaak langer mee dan winst. Dus, uh, maar ook bijvoorbeeld het vasthouden van een winst. Hoe je dat doet en uh, hoe je daar dan hm. over nadenkt. Dat soort dingen. Maar, zijn, uh, uh, zonder indiscreet te willen zijn. Mm. Maar uh, als jij zegt ik heb een nieuwe vlam. Hè, uh, dan heb je ook een oude vlam uh, gehad. Die blijkbaar om wat voor reden dan ook gedoofd is. Maar dat brengt ook gevoelens met zich mee. Terwijl je aan de andere kant topsport moet bedrijven. Ja. Helpt, helpt zo'n life coach jou dan om dat soort uh, emoties in het leven te bedwingen? Ja, nou, of te helpen dat te verwerken. Want er komt heel veel op je af. En uh, als het privé niet goed gaat, dan heeft dat wel zijn uitwerking in de sport. Hè? Je leven is één geheel en je kan niet het een wegblokken of wegdrukken mm. en het ander heel goed doen. Ja, dat zijn mm. dingen waarmee je geholpen wordt. En dan is het fijn om er met iemand over te praten die je helemaal niet kent, maar die wel door je heen kan prikken. Ja, want je hebt het ook iemand, heb ik weer van horen zeggen, hoor, van <laughs> mensen uit de judo-wereld. Die zeggen, okay. ja, dit en misschien wel van je zus trouwens. Uh. Het is ook een last van faalangst. Heb ik wel gehad, ja. Nu ja. niet meer zo. En, en hoe haalt de mental coach jou dan uh, daaruit? Nou, het is meer uh, dat ik het gevoel heb uh, dat ik uh, aan verwachtingen wil voldoen. En ik wil altijd goed presteren. En ik leg mezelf die druk op. Ja. En hij helpt mij om uh, niet uh, zoveel druk op te leggen. Maar gewoon het op een andere manier te zien. Gewoon genieten. Je hebt hard getraind. Je bent er klaar voor. En op het moment dat je druk ervaart, ga je jezelf eigenlijk alleen maar remmen. En we gaan eigenlijk zijn we bezig om te praten. Hè, om die remmingen los te laten. En dat gaat eigenlijk heel erg goed. Ja. Ontspannen, een, ja. een, een groot toernooi in en de mat op. En je bent er klaar voor. Je hebt hard getraind. Ja. En uh, je hebt alles gedaan zoals je het hoorde te doen. En zoals je het moest doen. Dus als het dan misgaat, heb je of een fout gemaakt. Ja, of het, uh. het was het hem gewoon niet die ja. dag. En, en wat zegt die coach van jou? Wat vindt hij van je nu? Hoe uh. sta jij uh, op de judo-mat? Nou ja, er zijn meerdere coaches. Hè. Niet alleen de life coach, maar ook de judo ja, die En vinden... die vraagt druk en, en prestaties? Ja, maar die uh, zegt wel altijd voor de wedstrijd... ik wil dat je mee dogeloos gaat genieten. Oh. Dus dat is alleen maar heel erg leuk. Dus die helpt er ook mee. Die vindt het een hele goede ontwikkeling. En die ziet mij ook groeien en die ziet mij ook opleven. Hmm. Want uh, jij bent ook iemand die wel van uiterlijk wil veranderen. Je, mag ik zeggen hoe je er nu hierbij zit? Je, ja. zit, je ja, ja. zit hierbij alsof, alsof de zon uh, 30 graden uh, aan warmte uh, verspreidt. Alsof je elk moment de zee in kan lopen vanwege de afkoeling... met de mooie zwarte haren. Ja, ja. Ja, nee, ja, ik wil nog wel eens van haar veranderen. Ik was uh, een paar maanden geleden nog blond... En, uh, maar ik hou het nu lekker donker. En, uh, en moet dat van de lifecoach? Uh, nee joh, doe je dat doe ik gewoon zelf? zelf. Nee, dat doe ik zelf. Nou ja, als hij zegt je moet een ontspannen andere edit worden... dan gooi je gewoon een kleurtje door je haar. Ja, maar hij zegt niet wat ik moet doen. We gaan praten. En, ja, nee, ik mag zelf. Ik, hij geeft handvaat om dingen anders of beter aan te ja. pakken. Maar je moet wel jezelf zijn en je eigen plan trekken. En vanochtend was ik gewoon heel ambitieus. Want ik dacht dat het gewoon fantastisch weer zou worden. En het is fantastisch weer. alleen die wind. Ja. Ja, nou ja, ik, ik vind best dat je. Uh, maar het lijkt me ontzettend koud uh, in deze outfit uh, buiten de deur. Maar in de studio is het lekker warm. Ja, hier is heel zeker warm. Waar, waar is de hond? Hond Mila, bokser. Ja, die had ik meegenomen. En daar is er nu iemand mee aan het lopen, want uh, die mocht niet mee de studio in. Nee, dat is ten strengste verboden, uh, de, de vloer voor, uh, voor honden. Maar uh, vertel eens de relatie uh, baas en hond. Ja. Ja, nou, de hond uh, luistert heel goed naar de baas. En de baas lijkt, zegt ja. ze, altijd op de hond. Ja, ik vind dat niet zo. Bokser, ja. Ja, nee. Maar goed, uh, ja, wij, uh, het is mijn kindje. Ja? Dus die gaat overal mee naartoe, als het maar enigszins kan. Ja, dat gaat niet altijd. Want als ik naar het buitenland ga, gaat ze naar mijn ouders. Maar, uh, ja, ja. Je, je gaat zelfs zo ver om op je website te schrijven. Dan gaat hij naar opa en oma. Ja. Ja, en zo wordt dat ook ervaren. Want ondanks dat het geen mens is, is, is een, een hond. hond. Ja. ja, het, het is en blijft een hond. Maar omdat ik zeg maar geen kinderen heb, is het wel mijn kindje. Dus ja, dan, dan ja, mensen die een hond hebben, die kunnen zich dat helemaal voorstellen. En mensen die niks met honden of dieren hebben, hebben echt zoiets van. Nee, ja, maar dit jij is maakt er oké. een substituut kind ja, van. Ja. Nou, uh, het is een blijft een hond en ze moet gewoon naar mij luisteren. Ja. Maar ik heb een hele goede band met mijn hond. En mijn hond luistert supergoed en die gaat overal met me mee naartoe. En ja, die vindt iedereen alles leuk. Dus daarom is het gewoon zo leuk. Ja, en hij loopt nu buiten. Dat, dat durf je dan wel. Je durft hem wel aan een ander over te laten in vol vertrouwen uh, hier op het Mediapark. Ja, ik zie wel zo meteen. Of <lacht> hij nog vragen. terugkomt. Ja, die komt wel terug. Ja, bokser uh, Mila, dus uh, mocht u hem zien, hij luistert... Hij of zij, weet ik niet, naar de naam Mila? Zij. Oh, zij. De wereld uh, om ons heen, die wordt uh, steeds sneller. Dat hebben we al gemerkt net aan de hand van de vragen op het antwoordapparaat. Televisie, radioprogramma's, ze komen en gaan om de havenklap. Maar sommige titels gaan echt vele decennia lang mee. Zo bestaat dit programma deze week precies 40 jaar. Dit is 40 jaar, de muzikale fruitmand. Sinds november 2009 woont mevrouw Bolhauwers Zwijgers... in een aanleunwoning van de Mauritshof in Klundert. Afgelopen donderdag bent u, mevrouw Bolhauwers, 89 geworden. En morgenmiddag dan wordt het gevierd met de kinderen Jan en Adrie... Lia en Robert, Cor en Josephine, de kleinkinderen... de 16 achterkleinkinderen en de verdere familie. Alle hopen met u op een gezellig samen zijn... en wensen u voor de toekomst Gods zegen en zijn dichte nabijheid. De presentator van dit EO-programma, Helene van Dijk. Uh, Helene, hoe lang ben je al betrokken bij de Fruitmans? Nou, dat is zo'n kleine 25 jaar. Ik ben dus niet van de plakboeken dat ik alles bij hou, Maar het is zo rond, rond de 25 jaar bij dit programma. Zo lang al? Ja. En wat is de kracht van de Fruitmans? Nou weet je, je had net een heel mooi fragment, hè, die mevrouw is. Dat is een, uh, op, op hoge leeftijd en ik ken een beetje haar verhaal toevallig. Ze heeft een zoon die al, al heel lang in een, in een verzorgingshuis uh, woont... vanwege een hersenbloeding, bemoedigen. Gewoon mensen bemoedigen door de liederen die dan aangevraagd worden. En die, uh, ja, dat is denk ik de kracht van het programma. Betekent het ook dat je uh, heel veel mensen telkens terugziet... als het ware met hun verzoekjes? Ja. En heel vaak uh, vaak dezelfde mensen die aanvragen en uh, ja dat, dat is natuurlijk ook prima maar natuurlijk ook weer steeds nieuwere mensen dat, uh, dat hoort er ook bij hè mm -hmm. ja al uh, 40 jaar bestaat, bestaat het uh, uh, programma. Het is ooit op Hilversum 3 begonnen, hè? Ja, dat was leuk. Hè? Toen we het zeg maar, door de supermarkten heen en op de bouwstellingen. Daar hoorde ja. je gewoon uh, veilig in Jezus' armen. En Psalm 68, dat, uh, ja, dat was gewoon bij die tijd prima natuurlijk. Ja, miljoenen luisteraars dus ja. uh, die uh, en passant de boodschap meekregen. Maar nu op Radio 5, betekent dat toch een groot verval in het aantal luisteraars? Er zijn minder luisteraars, maar ik denk dat het voor alle programma's wel een beetje geldt. Hè? Dat, uh, dat is absoluut wel waar. Maar weet je, ik denk niet zozeer in aantallen... maar toch meer in personen die luisteren. En al is er maar één die bemoedigd wordt... en die daardoor in een bepaalde situatie weer wat uitzicht krijgt... dan denk ik van nou, prima. Ja, maar wat is de gemiddelde leeftijd? Kun je die aangeven van de aanvrager of van de mensen die je feliciteert? Plus en ouder, denk ik wel. Maar, maar er zijn gelukkig ook heel veel jongere mensen die luisteren. Dat is ook wel een beetje... Uh, kijk, de laatste jaren gaan we ook wel... We gaan natuurlijk gewoon met onze tijd mee. Maar is er ook de liedkeuze wel wat uh, veranderd? Hè? Vroeger waren te nemen met psalmen en gezangen en, en uh, liederen uit de bundel van Johannes de Heer. Maar ook daar is een, een verschuiving in gekomen. Dus je bereikt ook een wat jonger publiek. Ja, want wat is uh, zo ongeveer uh, het, het verzoek dat je vooral krijgt? Wat moet vooral klinken... Nou, ik denk vooral liederen van bemoediging. Of nou een psalm is of een, of een lied uit de bundel van Johannes de Heer. Dat is denk ik wel het allerbelangrijkste. Maar natuurlijk ook ja, liederen van dankbaarheid. Ik bedoel, het, het loopt door elkaar heen... maar zo oh. is het leven van vreugde en verdriet. Het gaat, het gaat hand in hand. Ja. Wat zou je zelf aanvragen, Helene... als je nu op dit moment een bemoedigend uh, lied wilde horen? Ik zou kiezen voor Er is een God die hoort. Dat ik denk van ik mag met alles met, met mijn, mijn vreugde, en die heb ik ook in mijn leven... maar ook mijn pijn en mijn verdriet, want ook dat ken ik... mag ik naar God gaan en daar ervaren... en vaak gaat die ervaring wel door mensen heen... want God gebruikt heel vaak mensen om, uh, om te bemoedigen... dat ik er niet alleen voor sta. Nee. Ik vraag me altijd af, als je iemand van de EO spreekt... is hij nou van de E of van de O? Ah, en wat ben jij? Ik ga het hand in hand. Ik wens je een mooie zondag Helene dankjewel. en uh, vooral een heel mooi jubileum binnenkort. Ja dankjewel, jij goede uitzending. Ja, we, zijn al, uh, we zijn inderdaad al even op streek met Judoka Edith Bos. Edith, uh, kende jij het programma Muzikale Fruitmand? Nee. Andere generatie? Ja dat denk ik maar, dat hoop ik maar toch. Ja de Muzikale Fruitmand elke zaterdag uh, ochtends op Radio 5 en, uh, en ook zondag uh, natuurlijk desavonds. Helene van Dijk en anderen maken dat programma al 40 jaar. Op 4 mei is het uh, bij het Olympisch Stadion... Uh Weer verzamelen voor de jaarlijkse sportherdenking. Deze keer zijn aandacht voor hockey tijdens de Tweede Wereldoorlog. Jurrit van der Voren, onze sporthistoricus. Goedemiddag uh, Jurrit. Goedemiddag. Je hebt geluidsfragmenten uit uh, de oorlog. Je hebt het vaker gehad over sport in de oorlog. Het ging gewoon door, hè? Het, sporten. het ging allemaal gewoon door. Hockey uh, ging ook door. Het is een hele populaire sport geweest. Zelfs de uh, Joodse mensen begingen aan, de, aan een hockey doen in het begin van de oorlog, maar werden toen helemaal uitgesloten van de sport, dus ook van hockey. In de archief van de publieke omroep heb ik een nou heel bijzonder materiaal gevonden van hockey uit de oorlog. En het is nog nooit eerder uitgezonden op de Nederlandse radio. Het is geluid van uh, gewone competitiewedstrijden, maar ik heb ook een wedstrijd gevonden... waar hakenkruizenvlaggen waaiden in het Wagenaarstadion in het Amsterdamse Bos. Maar om te beginnen heb ik een fragment uit 1944. De belangrijkste gebeurtenis van het hockeyseizoen is de gemengde hockeydag van HOC... welke ook dit jaar op eerste paasdag de Wassenaar plaatsvond. Ja, prachtig, prachtig om dat te horen. Uh, gemengd hockey. <laughs> ja, dat was toen nog een, een traditie. Dat ze, in ieder geval de oudste vermelding die ik kon vinden was van 1910. Vonden de Nederlandse hockeyers dat leuk om te doen. Om dus elftallen te maken. Waarbij mannen en vrouwen door elkaar heen speelden. En een traditie die in de oorlog ook niet werd onderbroken. Het leek allemaal net korfbal. Alleen dan met een klein wit balletje. De competitie ging in de oorlog ook door. Zoals in 1942. In het hockeystadion te Amstelveen had een hockeywedstrijd plaats om het kampioenschap van Nederland... tussen de verenigingen HDM en Venlo. Het was de climax van de kampioenscompetitie. We zouden dat nou de playoffs noemen. En omdat aan het eind de twee teams die genoemd werden... HDM en Venlo evenveel punten hadden... moest er een beslissingswedstrijd worden gespeeld in Amstelveen... in het uh, Wagenaarstadion. En het slot was, op zijn zacht gezegd, opmerkelijk. Daar de wedstrijd zelfs na twee maal verlengd te zijn met 0-0 eindigde werden beide ploegen tot kampioen uitgeroepen. Pardon, jullie twee kampioenen? Ja, het is alsof over twee weken ja. Twente, Ajax en PSV evenveel punten hebben... dus alle drie maar tot kampioen worden uitgeroepen. En volgens mij is het de enige keer dat het ooit gebeurd is in het Nederlandse hockey... dat er twee Nederlandse kampioenen zijn geweest. Hoe dan ook, er werd dus gespeeld in het Wagenaarstadion. Dat hoorden we zojuist. Maar niet alleen maar door wat we nou de gewone hockeyers zouden noemen... want in 1943 hadden daar nationaal-socialistische jongerenorganisaties ook een wedstrijd. In het Amsterdamse hockeystadion spelen stormstors van de nationale jeugdstorm tegen een ploeg van de Boen Duitse Medel uit Westfalen. De vlaggen met hakenkruisen wapperden in de wind naast de Nederlandse vlaggen. En de belangrijke Nederlandse en Duitse naties zaten op de eretribune om bij deze wedstrijd aanwezig te zijn. Het belang van sport in de oorlog werd ook daar weer eens benadrukt. Eindelijk weer eens een internationale wedstrijd, schreven de kranten daarna. Maar dat mogen we ook wel propaganda noemen. De Duitse meisjes die wonnen trouwens. Ja, op 4 mei is er, een, uh, is er dus een bijeenkomst over de oorlog. Ja, we doen het elk jaar bij het Olympisch Stadion En dat is om half 1 middags, de herdenking. En ook Ajax-keeper Maarten Stekelenburg zal erbij aanwezig zijn. Uh, Minke Boy is erbij. En de filmbeelden waarvan ik zojuist fragmenten heb laten horen... die zal ik uh, compleet laten tonen. Op de site van het Olympisch Stadion uh, staat meer informatie. Je hebt het probleem wat net aangesneden is in het antwoordapparaat, Jurrit. Je geeft wat weg. En je zet wat op de site. Ja, het komt ook. Als ik alles had laten horen hier... dan had, uh, hadden de wedstrijden van het Nederlands voetbal even uitgesteld moeten worden... totdat ik klaar was om het allemaal te laten horen. Oh, hadden we een heel langdurige aflevering van OVT gehad. Ik dank je wel. En een mooie bijeenkomst uh, natuurlijk op uh, 4 mei. Edith, Edith Bos, is, uh, ik krijg trouwens net bericht... maar zijn anderhalf jaar opa. Oh. Ja, dus wij dachten dit kon de primeur zijn voor hem, maar dat is niet zo. Maar uh, zijn, zijn dit dagen waar jij ook weer stilstaat, 4 en 5 mei? Ja, absoluut, absoluut. Ik, uh, ik hou ook altijd stilte op 4 mei. En ik uh, bereid het altijd voor dat ik ergens ben... dat ik niet zeg maar, mijn auto langs de kant van de weg hoef te zetten. En... Uh... Ja, ik hou ook gewoon uh, die minuut stilte, want ik vind dat, ik vind dat van belang. Hè, ondanks dat ik het niet meegekregen heb, uh, is het echt een uh, groot stuk geschiedenis. En uh, ja, heb ik dat wel meegekregen dat dat Natuurlijk, belangrijk is. Ja. Je gaf net aan dat je een HAO-diploma had, communicatiemanager... en dat je ook, ook rekening houdt met het zwarte gat na de topsportcarrière. Uh, wat doe je? Nou, ik werk uh, momenteel bij de NS als teammanager. En uh, nou, dat klinkt, uh, klinkt heel wat, maar dat is het niet, want ik werk part-time... Ik krijg alle ruimte van mijn werkgever om daarnaast topsport te doen. En er is zoveel veranderd in het judo. Het judo gaat meer op tennis lijken. Dus, uh... In welk opzicht? Uh, nou, er waren uh, heel weinig toernooien. En bijvoorbeeld in 2005 heb ik maar drie toernooien in één heel jaar gedaan. En nu heb ik uh, bij wijze van spreken ieder weekend wedstrijden. En uh, dat is zo'n druk geworden dat ik uh, afgelopen weken gesprekken heb gehad. En ik gewoon alle vrijheid krijg om me voor Londen gewoon helemaal vrij te maken en uh, ja, te gaan voorbereiden. Ja, want wat, wat is jouw ultieme doel? Ja, behalve dat je zegt goud natuurlijk op te spelen in, uh, in Londen. Want ja, maar ik, ik heb al zilver, ik heb al bronzen van de afgelopen drie. Uh, wat ja, is de druk die je jezelf oplegt? Ja, nee, goed. Uh, ik heb alles, uh, alles gewonnen wat er te winnen valt, behalve Olympisch goud. Uh, dat is niet iets waar je op blind moet staren. Maar ik ga er alles aan doen om mijn carrière wel daar te kunnen laten bekomen. Nou ja, gaan kijken, maar, maar dat zou dus uh, een punt van obsessie kunnen worden... voor een topsporter die alles al heeft... behalve dat, dat ene ultieme doel. Ja, maar dat heb ik Wat dus niet. Wat zegt de livecoach daarvan? Nou, die zegt er niet zoveel van, want daar hebben we het nog niet zo over. We hebben het meer over nu en ja. richting de EK gehad. En uh, waarschijnlijk gaan we ongetwijfeld over de Olympische Spelen praten... Maar ik ga gewoon lekker voorbereiden. En uh, als het goed gaat en alles valt in elkaar... heb ik gewoon op 1 augustus, want dan moet ik judo een gauw medaille. Ja. Oké, okay. en uh, wie moet dan de tegenstander zijn die, die mevrouw die je eerder ontweken hebt? Mevrouw Dekos? Ja, in de finale. En dan ja. een mooi punt en dan heel hard juichen. En dan maak je daar echt helemaal gehakt van? Ja. Van haar dan? Ja, ja. Dat, ja dat ga ik doen. Ja. Mooi. Uh, hou jij nog bezig met voetbal? José Mourinho, die van de week weggestuurd werd uh, bij de wedstrijd Real Barcelona? Nou, toevallig ben ik niet zo'n uh, voetbalkijker. Maar uh, ik heb wel gezien dat hij uh, uh, zeg maar op de tribune moest zitten... met briefjes ja, naar andere mensen. Ja. Dat, dat heb ik gezien. En hij, toen, ja. Achter een soort hek zat hij. Ja, ja, en ja. Uh, de blik die die man uh, verspreidde ja. was heftig. En naast mij zit Tom van het Hek, uh, collega van NOS langs de Lijn. Een, uh, een bewonderaar van de coach, Mourinho uh, ja. Tom, heb je ooit zelf, uh, zelf gezegd? Klopt helemaal. Ja. En dat, hij is voor mij wel een beetje van het voetstuk gevallen uh, he? van de week door zijn gedrag. Uh, en met name ook na de wedstrijd. Ik vind het leuk als iemand alles in het werk stelt om uh, te willen winnen. Ook om die wedstrijden heen, maar wat oh. hij na deze wedstrijd helemaal heeft zitten uitkramen. En die complottheorieën, dat gaat mij ja. veel te ver. Ja. Maar, maar die... waarom zou hij wel een goede coach zijn? Nou, hij boekt wel aardige resultaten. Wij zijn ja. in Nederland altijd geneigd om te zeggen... of we mensen leuk ja. vinden en aardig. Maar als je gewoon ziet met welke ploegen hij welke resultaten ja. heeft... elke ploeg waar hij komt, gaat het een stuk beter dan daarvoor. En als hij weggaat, gaat het over het algemeen weer minder. Ja. Dus blijkbaar doet hij toch wel ja, iets ja, heel, heel goed. Maar dan zoek je toch, wat is dan het concrete geheim van een coach, Edith? Heb jij daar een idee over? Nee, ja, nee. Mijn, uh, mijn, zeg maar, mijn judo-trainer, Christen die was vroeger niet uh, superieur in judo, maar wel een hele goede trainer. Ja, ja misschien is dat het. Ik weet niet, ik, ik weet niet wat het. Nee, een goede coach schrijf, maakt. Nee, ja. Nee, nou ja, ik kan me wel voorstellen, je hoeft zelf geen goede timmerman te zijn om nee. tegen een ander te zeggen hoe, hoe goed hij uh, kan leren timmeren. Dat, ja. dat kan. Ik bedoel, daar ben je een goede schoolmeester, neem ik aan. Nou ja, Tom? kijk, uh, ik denk dat hij uh, combineert dat hij spelanalytisch gewoon heel erg goed is. Maar mensen die met hem gewerkt hebben, roemen hem juist ook om zijn menselijkheid en zijn omgang en dergelijke. Ja. En dat beeld wat hij naar buiten toe oproept, is toch wel een ander beeld dan hoe hij intern met mensen ja. omgaat. Dat kan ook niet anders. Dus dan denken, waarom, waarom hoor ik nu Tom van het hek? Het is toch nog pas uh, drie ah. minuten voor twee. Want we hebben Tom wel. Gevraagd, Tom, wat gaat er vanmiddag allemaal gebeuren vanaf half drie? Ja, negen wedstrijden, daar zijn we altijd dol op. Hè? Alle negen wedstrijden tegelijk. Maar nu, natuurlijk, met die uh, mogelijke ontknoping vanmiddag of anders over twee weken, zijn dit de leukste langste lijnweken die er zijn. Iedere drie minuten kan er theoretisch een ander kampioen van Nederland zijn of in de zetel zitten. En dat maakt dit soort uitzendingen ja, toch tot nog bijzonderder uitzendingen dan de andere, natuurlijk. Dus we krijgen het hele competitieprogramma vanaf ja. half drie vanmiddag. Ja, en het is op de achtste plaats. En als die spannend is, maken wij het wel spannend. Onderin <laughs> is het spannend. Het is overal spannend. Maar het richt zich natuurlijk allemaal op Ajax 20. Ah, en PSV. En Twente, Twente, Twente moet winnen, Ajax Twente, moet verliezen. Eh, als Twente wint, Ajax nie, verliest en PSV gelijk speelt, is Twente kampioen. Dat is het enige scenario. Ja. Het is niet helemaal waarschijnlijk dat dat allemaal tegelijk gaat gebeuren. Dus eh, voor langs de lijn zeggen we natuurlijk over twee weken wordt het pas gebeurd. Dus nog leuk. Ajax-Twente op het programma. Ja. Dat willen we allemaal zien. En beluisteren. Nou Tom, veel plezier. Ja, wij gaan ongetwijfeld plezier middag. Hebben. Jij gaat naar de andere ruimte, Edith. Wat ga jij vandaag doen? Getraind heb je al. Boksen middag komt er zo aan. Ja, ik uh, ga gewoon lekker nog even genieten. Ik ga naar huis rijden en naar vrienden. En uh, daar ga ik een gezellige middag hebben. En, en ook maar weer op het eten letten. Of toch maar, want je bent een snoeper, begreep ik. Ja, ik hou van alles. Alle zoetigheid uh, ja. gaat... Uh... Nee, dat eten we even niet. Nee. Houd de 70 kilo in de gaten. Ik hey, dank je wel, Edith, dat je hier wilde zijn. Edith Bos. Veel genoeg in je carrière op naar Olympisch Goud. U veel plezier vanmiddag bij de collega's van Langs de Lijn. Het wordt gewoon een heerlijk zonnige, sportieve middag. Tot de volgende keer. Bevrijdingsdag. Wat betekent deze dag voor u? Beschrijf uw eigen 5 mei. Denkt u in de eerste plaats aan de Vrijmarkt of een popconcert? Of is Bevrijdingsdag een dag van herinneringen? Ga voor uw eigen Bevrijdingsdagverhaal naar gids.fm. Radio 1. Het nieuws van alle kanten. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl.